11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. In Duitsland zijn nog eens 60 mensen ziek geworden van de Ehec-bacterie. Een variant van de E. coli-bacterie. Dat zegt de directeur van een Duits gezondheidsinstituut. Onderzoekers denken dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmetting. De afgelopen weken zijn honderden mensen in het noorden en westen van Duitsland besmet geraakt. Vier mensen zijn aan de gevolgen van de darmbacterie overleden. De EHEC-bacterie is ook opgedoken in Zweden en Denemarken. Patiënten die besmet zijn kunnen last krijgen van darmbloedingen, braken en ernstige diarree. De G8 stelt 20 miljard dollar beschikbaar voor hervormingen in de Arabische landen... die de laatste maanden toneel waren van een omwenteling. Dat is besloten op de G8-top in de Franse badplaats Deauville. Het geld is nodig om onder meer Egypte en Tunesië democratisch te laten functioneren. Het is nog niet bekend waarvoor het geld precies mag worden gebruikt. Verder bespraken president Obama en president Sarkozy... de situatie in Libië en het militair ingrijpen van de NAVO. Volgens Obama gaan de bombardementen in Libië door... zolang Gaddafi op zijn plek zit. De Servische oud-generaal Mladic wordt vanmiddag opnieuw... voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Volgens het Servische Openbaar Ministerie is hij gezond genoeg... en zijn er geen belemmeringen voor een verhoor. Het eerste verhoor, gisteren, werd voortijdig beëindigd... omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens een advocaat was hij daartoe niet in staat omdat hij ziek is. Het Servische Openbaar Ministerie wil de uitleveringsprocedure uiterlijk binnen zeven dagen afronden. En Mladic dan overdragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Verder worden er vandaag meer details bekendgemaakt over de opsporing en arrestatie van de ex-generaal. Mladic wordt verdacht van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en volkenmoord. Oud-minister Klink wordt hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij gaat zich twee dagen in de week bezighouden... met zorg, arbeid en politieke sturing. Hij zal bijvoorbeeld onderzoeken hoe in de zorg rekening moet worden gehouden... met ontwikkelingen als de vergrijzing en de nieuwe medische technologieën. Als minister van Volksgezondheid in het vierde kabinet Balkenende... hield hij zich daar ook al mee bezig. Klink stapte vorig jaar zomer op als CDA-onderhandelaar... in de kabinetsformatie. en zag uiteindelijk niets in een kabinet met gedoogsteun van de PVV... Korte tijd later verliet hij ook de Tweede Kamer. Het weer, eerst bewolkt en wat buien, later droger met af en toe zon. Het wordt 16 graden. staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En op de Wadden windkracht 6.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 met Felix Murders. Goedemorgen, het is de day after, maar de wereld raakt er maar niet over uitgesproken. De aanhouding van Radko Mladic. Een paar weken geleden was Sembla collega Thomas Blom hier. Hij maakte de documentaire met de titel De Jacht op Mladic. En ik spreek hem zo over de whereabouts van de generaal. Journalist Bart de Koning schreef in 2008 het boek Alles onder controle: in de hoop op een maatschappelijk debat over onze rechtsstaat en onze vrijheid. En zojuist verscheen een herziene druk. Hoe staat het met onze privacy in 2011? Het is vrijdag en dat betekent verslag van het WLMW in de wijk Vollenhoven in Zeist. Er worden vrijwilligers gevraagd door het wijkteam, voor het wijkteam... ook voor het organiseren van activiteiten zoals het buurtfeest. En ik was er afgelopen zaterdag en toen was het er echt feest. Voor luistergenot en beter zicht... Surf naar de het zal u niet zijn ontgaan, generaal Radko Mladic is gepakt. Gisteravond stond de vara een aflevering van Zembla uit. De jacht op Mladic, opnieuw uitgezonden eigenlijk. In die aflevering gingen de makers in Servië op zoek... naar de grootste oorlogsmisdadiger van na de Tweede Wereldoorlog. Thomas Blom van Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. Thomas, ze hebben hem. Ja, ongelooflijk, ja. Maar jij was onlangs nog in Zembla? Ja. Uh, in Servië van Zembla, toen zag het er nog niet naar uit... dat hij gepakt ging worden, he? Nou, uh, de, de geruchten dat hij uh, aanstaande gepakt uh, zou gaan worden, dat, dat, dat gaat al jaren. En, en die geruchten gingen er toen ook. En uh, off the record uh, uh, werd er ook verteld van nou, we zijn met bepaalde pistes bezig. Maar de hoofdaanklager, de heer Brammend, die wij gevolgd hebben... dat was ook de reden waarom die documentaire gingen maken... Uh, die vertelde ons, het is nu of nooit, in deze maanden moet het gebeuren. Maar hij vertelde er ook bij dat hij uh, dat, dat er eigenlijk weinig hoop uh, voor had. En dus ben je verrast dat hij toch is gearresteerd? Uh, in, ja, in Servië, ik, ben, ik ben door zoveel dingen in Servië verrast. Uh, ja, dat het op dit moment gebeurt uh, uh, is eigenlijk ook wel weer verklaarbaar... maar dat het uiteindelijk toch zover is. Ik ben eigenlijk v nog meer verrast dat hij leeft... En dat hij niet vermomd was. En, uh, uh, uh, en ja, nu is hij uiteindelijk uh, gearresteerd. Dus dat, dat, dat, dat, we, dat het zover is gekomen, daar ben ik wel, uh, daar ben ik wel door verrast. Ja. En niet iedereen in Servië is blij met die arrestatie. Heb jij er iets van gemerkt? Ja, daar heb ik heel veel van gemerkt. En dat was, dat was ook echt indrukwekkend. Uh, uh, er wordt verteld van nou 25% van de Serviërs is eigenlijk tegen die arrestatie. En andere onderzoeken laten zien, een meerderheid van de bevolking nog. Maar het gaat ook om de kracht van, de, van dat nationalisme. En, en dat, dat is echt ongelooflijk sterk. Wij, wij zijn op zoek gegaan naar een helper van Mladic. Want we waren vooral benieuwd, wie zijn nou de mensen uh, uh, die Mladic helpen onderduiken? Hoe kan het nou dat hij zo lang uit, uh, uit handen van de autoriteiten blijft? Het is ons ook gelukt. Een van de belangrijkste helpers, tenminste een van de, belang, uh, een van de mensen die wordt, wordt beschuldigd van het helpen onderduiken van Mladic. Die hebben we uiteindelijk kunnen interviewen. En als je ziet de kracht waarmee, dat, waarmee hij nog gelooft in dat hun daden... Uh, uh, gerechtvaardigd waren. En, en ook de ontkenning van wat daar is gebeurd. Dat is, dat is voor ons, ook, in, uh, als, als, ook als westerse journalist, is behoorlijk overweldigend. Maar jullie waren op zoek naar de waarheid. En heb je je ooit bedreigd gevoeld dan? Op, op dat moment uh, voelde ik me behoorlijk geïntimideerd. En ik ben ook wel op meer plekken geweest. Uh, uh, maar je weet dat. dat vanuit dat nationalisme dat daar in het verleden verschrikkelijke dingen uh, uh, daardoor zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd dus je weet uh, waartoe deze mensen eigenlijk in staat uh, waren en dat, li dat lieten ze ook voelen uh, het is, wij hebben deze meneer Ristich uh, geïnterviewd en eigenlijk we, we konden hem interviewen omdat de missie nog steeds was uh, laten zien, ook aan het Westen, dat uh, niet, niet alleen zij misschien wat foute dingen hebben gedaan, zo formuleert hij het zelf, maar dat ook de moslims uh, schuld dragen. En die missie die wordt, die, die is er nog steeds. Dat, uh, uh, deze mensen willen dat nog steeds uitdragen. De hoofdaanklager die jullie volgt, de Bramerts, die zal wel buitengewoon blij zijn. Is dit een overwinning voor hem? Het is absoluut een overwinning. En ik heb hem eigenlijk weer weinig gezien in het nieuws de uh, laatste tijd. Dat is ook simpelweg omdat hij volgens mij uh, nog, nog geen statements heeft gegeven of geen lange interview. Um, um, uh de credits komt kom voor een groot deel ook uh, toe aan, aan de heer Bramert. Die heeft met, heel, met een heel slim uh, spel heeft de druk maximaal gezet. En hij wist, dit is mijn laatste kans, uh, dat, uh, ik moet nu nog druk zetten... want anders, anders ontsnapt me daar iets. Hij wist dat dit het moment was om druk te zetten. En dat heeft hij ook gedaan. En ik wist dat, wij wisten al dat het rapport wat eraan zou komen in mei... over of Servië wel of niet volledig meewerkt aan, uh, aan het oorlogstribunaal... we wisten dat het rapport negatief zou zijn. En ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld... uiteindelijk in de arrestatie van Mladic. En hij legt in jullie uitzending ook uit waarom het zo belangrijk is geweest... Uh, of is dat Mladic gearresteerd werd. Dat uh, zal het signaal geven dat als uh, oorlogsmisdadiger je moet uh, lang genoeg wachten, dan is niemand meer in jou geïnteresseerd en dan kan je rustig uh, je leven leven. En ik denk dat zou het ergste signaal zijn naar uh, toekomstige en, en andere internationale oorlogsmisdadigers toe die, die vandaag ook nog vrij rondlopen. De aanhaling van Mladis is groot, kan zijn arrestatie voor een gevaarlijke situatie zorgen in Servië, denk jij? Uh, nou, in het verleden hebben we wel gehad. Hè. Dus Milosevic, uh, uh, toen, toen hij werd uitgeleverd, daarna is Jinjic vermoord. En, dat, en uh, de, de, dat is niet helemaal bewezen, maar dat, dat, uh, de, de moordenaars waren, stonden ook op de lijst om naar Den Haag te gaan. Uh, ja, die kans is wel aanwezig. Uh, uh, je, je moet je echt voorstellen, dit, dit generaal Mladic... Uh, Karadzic was belangrijk, maar dat was toch eigenlijk ook een dichter en dat was een politicus. En zeker Milosevic was een politicus. Maar voor die duizenden militairen die, die meegevochten hebben in die oorlogen, die ook uh, bloed aan hun handen hebben, sommigen althans, en sommigen dan praat ik over honderden, uh, dit was hun aanvoerder. Nu is hun aanvoerder is gearresteerd en eigenlijk uh, komt nu ook het moment dat ook zij die daden in de ogen moeten gaan kijken. En ja, dat is een groot ding. En je weet niet hoe zij gaan reageren. Het nationalisme in, in Servië is nog steeds heel sterk. Uh, Tadis heeft Mladic nu, uh, uh, nu uitgeleverd. En dat komt ook omdat nationalisme we, wederom in opkomst was in Servië. Die, die krachten begonnen weer te spelen. En daarom heeft hij hem uitgeleverd? Nou, voor hem is het, was het het einde. Hij wilde verkiezingen winnen. En de enige manier om de verkiezingen te winnen... is om tegen zijn volk te zeggen... zie je, ik breng Servië Europa in. En, en, het, en Bramerts, door zijn druk... Uh, uh, daardoor he, heeft Tadic begrepen van... Ik moet, ik moet Mladic uitleveren. Dus het is de enige manier voor Tadic om die verkiezingen te winnen. Zou hij dat niet gedaan hebben... zou hij dus Servië niet richting Europa uh, uh, uh, uh, krijgen... dan was de kans heel groot dat hij de verkiezingen niet zou, uh, zou winnen. En dan was ook de kans heel groot... dat die nationalistische krachten terugkwamen. Is dus nog maar afwachten natuurlijk wat er staat... Hartelijk dank, Thomas Blom, programmamaker van Zembla. Hij ging van het programma op zoek naar generaal Mladic. Iedere week berichten we over de wijk Vollenhoven. Ik was de afgelopen zaterdag op het wijkfeest. En het was leuk. Gezellig, ja. Ja, Joost Rilgehoff zit bij me. De verslaggever die uh, komt doet elke week van wat er zich afspeelt. <lacht> Mooie ouderwets woorden. Ja. Achter die uh, enorme elfflat ben ik geweest. Er was een, uh, aan het korte gedeelte van die flat. Daarachter was een, een groot veldje met uh, van alles en nog wat kinderen. Een springkussen. Er werd uh, professioneel gedanst. Daar konden mensen naar kijken. Uh, door echte dansers op de muziek van, muziek van Michael Jackson. Er waren veel ja. Met allerlei producten van die bijna 50 culturen die daar wonen. Dat was pizza. Nog wat gekocht. Uh... Uit Servië heb ik, heb ik gegeten, ja. Uit Servië. Ja. ja, je en, vooruitziende blik. <laughs> en er was een Marokkaanse die hapjes maakte uit uh, wat ze in de koelkast vindt. En dan zoekt op internet bijvoorbeeld als ze een aubergine vindt, zoekt ze naar aubergine. En dan maakt ze daar een, een, een hapje van. En wat een prachtig. Dat kon ze goed. Ja, het ja. was, het en, was en prachtig. Nog een, Zondag natuurlijk. Ja? en ja. nog een, een mensen in blauwe hesjes gezien van het wijkteam met een... Ja, en wel op. maar die waren voortdurend in gesprek met, uh, met mensen uit de flat. Waarom weet ik niet. Okay. Ja, het, waarschijnlijk is dat, uh, dat is het dus geweest om mensen te werven, bewoners te werven... om actief te worden in de wijk. Dus nog actiever, want ze willen meer dan dat, uh, dan dat wijkfeest. En dat uh, mobiele uitklapbare tafeltje, wat jij ook hebt gezien... met die mensen met die blauwe hesjes... die werd afgelopen week ook nog neergezet in hetzelfde park. Ah. Uh, er speelden nu wat kinderen met ouders... En uh, onder andere wijkmanager Gerard van der Bremer... die uh, probeerde zoveel mogelijk, zowel uh, volwassenen als kinderen... te laten meedromen over de toekomst van de wijk. En ook wilde hij graag weten wat er niet helemaal goed gaat daar. En hij kreeg verrassende antwoorden. Doe je ogen dicht en wat denk je nou? Dat zou wel leuk zijn in het park. Doe je ogen eens dicht. Doe ik ook mijn ogen dicht. Dan gaan we dromen. Nou, kom maar, vertel het maar eens. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat wil je? Dat hier zo'n grote glijbaan is. Oh. Ja. Oh. Een achtbeel, Ach, ja. Een achtbel, gewoon. Echt waar. Andere leuke dingen in de wijk? Ja. Waar droom je dan over? Dat uh, hier bijvoorbeeld een uh, glijbaan is. Maar uh, als je gaat zo vallen, dan uh, zit daar een zwembad. Wat zijn de dromen? Zijn die hier te verwezenlijken? En nou, een achtbaan, dat lijkt me een beetje ver gaan, hè? Dat is gewoon zo'n glijbaan zo, dat je gewoon binnen bent. Ja, nou, die heb je in het zwembad hier vlakbij, toch? Dus een zwembad hoeft hier niet meer bij in vollopen. Ja, en ik weet ook niet van dit park, niet leuk over dat daar uh, giftige bomen. Giftige bomen, vertel eens, hoe zien die eruit? Zo wit en dan zitten daar daar, Nee, rupsen. maar rupsen. Ja. Giftige rupsen. Oh, die zijn ingepakt. Kan dat met een beetje spinweb-achtig iets? Ja, dat zijn geen giftige bomen, maar die rupsen hebben honger. Hè? En dan eten ze alle blaadjes op. En dan zijn de blaadjes op en dan vallen die rupsen op de grond. En dan komen er de jonge vogeltjes die net uitkomen, die eten de rupsen weer op. En dan kunnen de jonge vogeltjes weer groeien. Mooi is dat, hè? En, ja. en die boom gaat niet dood. Dat is ook nog leuk. Maar in de jeugdzone hoor ik ja. over dat als ze op je vallen en zo, dan moet je jeuken, jeuken en dan worden ze ja. helemaal rood. Dat ja, heb dat, ik in de jeugd. Dat, dat, dat, dat heb je heel goed gehoord, dat klopt. En als ja. je dat merkt, dan moet je ook eventjes contact opnemen met je vader of moeder, want dan moeten ze even de gemeente bellen. Ja. Ja, want die moeten, dat zijn wel lastige rupsen, die irriteren je huid ja. en die moeten opgeruimd worden. Ja. Dat is heel goed dat je dat gehoord hebt. Ja, neem maar mee hoor. Dat is een oude, hoor, dat is een oude. Ja, is iemand die het krantje wil, Wijknieuws Noord. Wijk ja. Over twee weken komt de nieuwe weer uit. Ja, dat mijn... ja die wordt huis in huis bezorgd. U woont hier in Vollover? Ah. Doet u al iets, mevrouw, hier in Vollenhoven? Bent u hier, vindt u het leuk hier te wonen? En dan valt er een stilte, hè? ja. ja. Een mevrouw die net een krantje pakte, verzamelt even al de schoenen van haar kinderen. Mevrouw, mag ik u het vragen? Wilt u niet? En waarom niet? Nou, deze mevrouw wil niet op de radio. Ik ga even naar de stagiair van het wijkgericht Werken. Die sprak net met een vrouw hier met een, een blauwe hoofddoek die niet met mij wilde praten resultaat geboekt? Ja, zeker. Ja? Helemaal enthousiast en uh, gaan nog eventjes kijken wat, uh, wat er uit gaat komen, wat ze echt gaat doen. Dus ze gaat kijken of de buurvrouw bijvoorbeeld ook nog mee wil doen en uh, als ze dan samen iets op kunnen pakken, dat is het natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dus jij gaat om drie uur eventjes hierheen? Ja. Even bij het speelblik uh, zijn er ongetwijfeld nog een aantal ouders die kunnen spreken, dus ja, zo moeten we geleidelijk aan tot een wat bredere bezetting krijgen voor mensen die uh, actief mee willen doen, denken, steentje bij willen dragen. Met alles en nog wat, maar je kan ook zeggen: Nou, ik wil politiek vertegenwoordiger worden. Dus dat alle nieuwe mensen die in, in, op een etage komen, even ontvangen worden. Of er is een baby geboren. En of er is een probleem dat je dat vervolgens aan de huismeester kwijt kan. Of als het erger is, bij de werker of de wijkagent. Hoe dus zag ik dit? Dat er in de afgelopen. Nou, het zijn dus drie bijeenkomsten. Dit is de derde, yeah. ja? Elf mensen die zich hebben gemeld. Ja, nou ja, goed. We gaan dus... natuurlijk niet voor niets energie stoppen in deze wijk, omdat we gewoon weten dat het heel moeilijk is om hier achter de voordeur te komen en met ze in gesprek te komen en de mensen ertoe bewegen om mee te denken en mee te werken. Dus 11, dan ben ik dik tevreden. Ja, dus uh, Tel zegening eigenlijk. Ja. En wij hebben een streven gezegd dat we voor de zomer 50 actieve nieuwe bewoners, nieuwe actieve bewoners willen krijgen in over die mee willen werken en denken aan alle projecten die wij uh, na de zomer gaan opstarten. Dus, mm. Ja, dit is toch een, een behoorlijke score weer eventjes. Dus, en ja, de een wil uh, graag uh, de hand uit de mouwen steken. Die wil iets fysieks doen. We willen bijvoorbeeld de entree van de wijk hier verbeteren. Misschien wil iemand wel een mooi schetsantwerpje maken. Hoe bedoelt u, de entree van de wijk? Nou, als je de, de wijk binnenrijdt, vinden heel hele mensen het grauw en grijs. Je kunt de wijk aan twee kanten binnenrijden, ja, hè? Want uh, in het begin heb je het winkelcentrum. Ja, nee, niet, Daar is niet nee. zoveel mis mee, denk ik. Nee, daar is niks mis mee. En dan, maar aan de andere ja. kant is dit de, de kant van de L-flat. Ja, daar, daar zit toch het probleem. Waarbij mensen zelfs zeggen, als wij gasten krijgen... dan laten ze nooit via die kant binnenkomen. Altijd via de andere kant. Want we schamen ons voor die hoek daar. Wat nou, is dat dan? Want, uh, want je komt daar die wijk binnen... dan staat er een cafetariaatje, ja, zeg klopt, maar. Ja. En dan natuurlijk die flat. Nu is het groen, maar in de... Ja, maar het heeft geen uitstraling. Dat groen is inderdaad groen. Het is afstandsgroen. Er moet meer, meer kleur in komen. Er moet misschien ook een bord komen van welkom in, in de wijk. Het is niet uitnodigend. We moeten dat toch op een andere manier invullen. En wij willen dan die actieve bewoners die zich nu weer hebben opgegeven... Kijk, of een aantal misschien bereid zijn om een ontwerp, een voorstel te maken. Ik woon er niet, zij wonen hier. Dus zij moeten maar aangeven hoe ze dat ingevuld willen hebben. Jullie hebben die bewoners ook nodig om die projecten gedaan te krijgen bij de gemeente? Ja, hè? ja, ja zeker. Man. Wij gaan echt dingen doen die echt gedragen worden door de bewoners. Dat is ook de insteek van het hele buurtplan. Samen met de bewoners willen we dat gaan oppakken. Dus de bewoners moeten ook zelf met ideeën komen, plannen uitwerken, eventueel meewerken. Het maakt niet uit wat, als ze maar op een bepaalde manier uh, iets doen. Zegt ben wijkmanager Gerard van den Bremer... hij is tevreden met die afname, maar hij heeft er nog lang geen 50. Nee, nog lang niet. Dus er zijn nog meer van dit soort bijeenkomsten... die je een beetje kan samenvatten als het, uh, het wijkteam wijk, wijk komt naar je toe deze zomer. En uh, komende week is er een uh, bijeenkomstje... voor de mensen die zich al wel hebben gemeld... en nog voor de twijfelaars. En verder, hele belangrijke mensen in de wijk, dus nu, die nu al een spreekpunt zijn voor, voor iedereen... die spelen ook, ook een hele belangrijke rol. Maar of ze die 50 mensen gaan halen... Joost Wilgenhoff houdt ons op de hoogte volgende week weer... over het wel en wee in Vollenhoven. Vanaf het moment dat wij opstaan en onze telefoon aandoen... kunnen we in de gaten gehouden worden. Ongezien door het leven gaan is inmiddels nagenoeg onmogelijk... De hele dag door laten wij een elektronisch spoor achter. Bij digitale televisie wordt ons kijkgedrag geregistreerd. Pasjes voor ons huisvuil, bonuskaarten, pinkaarten, beveiligingscamera's, noem het allemaal maar op. En zo zet het programma 1 vandaag in 2009 al een rijtje hoe we elke dag in de gaten worden gehouden. Gemerkt en ongemerkt. Voor onze veiligheid, zegt de overheid. Maar waar stopt het beschermen en begint het bespieden? Over de sluipende uitholling van onze privacy... schreef journalist Bart de Koning het boek Alles onder controle. In de hoop op een maatschappelijk debat over onze rechtsstaat en onze vrijheid. Meneer de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Uw boek is een herziene uitgave. In 2008 verscheen het al uh, eerder, voor de eerste keer eigenlijk. Is er veel veranderd sindsdien? Ja, vind ik wel. Toen ik het schreef was ik... Ligt wanhopig, omdat dat maar doorging al die maatregelen en niemand had het erover. en uh, ja, Inmiddels is er wel een enorm maatschappelijk debat losgebarst. En is het ook wel doorgedrongen dat dat toch wel heel belangrijk is, privacy. Want dat verhaal wat je in 2008 had van uh, wie niks te verbergen heeft hoeft nergens bang voor te zijn... Dat, dat horen we gelukkig niet zoveel meer in Den Haag. En welk maatschappelijk debat is dat dan geweest? Heb ik iets gemist? Nou, uh, het, het rekeningrijden is gesneuveld. Uh, ja, het het was... elektronisch patiëntendossier is nou, gesneuveld. Ik, ik weet niet of het... het rekeningrijden is gesneuveld vanwege privacy. Als Fred Teef ja. heeft het expliciet ja. gehad over ik wil geen big brother in de auto. Nou, dat zegt wel wat als. Het ah, is natuurlijk een gelegenheid. Uh, nou, misschien een gelegenheidsargument, maar hoe dan ook. Het is, het, je moet bij zijn met, met, met, met elke, elke meevaller. En uh, nou, een centrale opslag van de vingerafdrukken, dat was natuurlijk echt heel erg. En dat is nu ook echt voor een belangrijke deel, om privacyredenen gesneuveld. Gewoon omdat de Tweede Kamer door had van ja, dit gaat veel te ver. En bovendien is het onveilig. En dus u zegt nu vol trots: zie je wel, onze privacy is echt in gevaar. Uh, ja, dat is een beetje gemengde gevoelens. Maar het, het gaat er in ieder geval om dat er in ieder geval een debat overkomt... en dat, het niet, dat niet al die maatregelen er zomaar doorheen gejast worden op een achternaam En je ziet ook dat er meer aandacht aan wordt besteed. Ja. De laatste tijd, ik herinner me, wat, wat zal het zijn geweest, anderhalve week geleden... dat het journaal opende met een aantal privacy dingen om een rijtje... Ja. Sony Playstation. Uh, en toen, toen ik begon zat je echt een beetje in achterafzaaltjes... met, met, met mensen die als idioten werden gezien. Maar nu ook met zo'n hack van Sony Playstation... 77 miljoen persoonsgegevens in één keer... door hackers uit het systeem gezogen. Dan begrijpt iedereen van, oh ja, dat is niet best. Dat is misschien toch wel... Ja, maar hard. toch heb ik de indruk dat het gamers alleen maar gaat... om zo snel mogelijk weer te gamen. En dat ze het niet zo erg vinden dat die gegevens allemaal op straat liggen. Ja, totdat hun creditcard leeggehaald wordt. Ik bedoel, het, is, het is pas vervelend op het moment... en je merkt pas iets van privacy als je het niet meer hebt... Als je er, als je bestolen wordt. Of, of als je bijvoorbeeld erachter komt... dat je tom -tom gegevens gebruikt worden om bekeuringen... uit te schrijven. Ja. Dan is het ook ineens vervelend. Een cyberaanval natuurlijk op de, op de Rabobank. Cyberaanvallen, ook... ja. ja. U heeft het in uw boek... over de laconieke houding van de Nederlandse burger. Onder het mom van ik heb niks te verbergen... wordt alles maar goed gevonden. Verbaasd is zich over het gemak waarmee de burger reageert? Ja, Nederland is echt opvallend naïef. Zo'n uitspraak als wie niks te verbergen heeft... hoeft nergens bang voor te zijn, dat zou een Duitser niet kunnen zeggen. Want daar hebben ze de staats nog vers in het geheugen. Dus dat, uh, daar is echt een veel principiële discussie over dan hier. En hier moet het echt een beetje op gang komen. En pas op het moment dat mensen echt zelf persoonlijk doorkrijgen... van wat dat voor ze betekent, dan, maar niet om principiële reden... maar gewoon omdat ze ineens merken van, oh, maar nu ben ik zelf de klos... dan gaan ze wat doen. In het laatste hoofdstuk van uw boek heeft u het over wie niets te verbergen... heeft. Uh... Dus ja. u zegt voor de komma staat een fout of een onwaarheid in de ja. zin. En na de komma ook. Ja, de, de, wie niets te verbergen heeft, dat is heel dom, want iedereen heeft dingen te verbergen. Dat is het maar je creditcardnummer uh, en, en je pincode. Nou, en dat weet je is ook niet logisch, dat. denk ik dan. Nou, er zijn genoeg mensen die, het, uh, die dat nog steeds beweren hoor. Ook als je in zaaltjes discussies hebt, nou ik heb niks te verbergen. En uh, die beseffen dan niet helemaal dat als hun bankrekening gehackt wordt, of als hun patiëntendossier op straat komt te liggen, of als hun tomtom aanzet en de politie gebruikt dat om hen een bekeuring te geven, ja, dan heb je toch iets te verbergen. Ik bedoel, dat gewoon en de rest van de zin? Er hoeft nergens bang voor te zijn. Dat is ook vrij naïef, lijkt me zo. omdat uh, Er zijn natuurlijk genoeg voor vo voorbeelden van mensen... die uh, flink te grazen zijn genomen. Het zij door de overheid, het zij door hackers... of wat dan ook. Wat noemt u een voorbeeld? Uh, nou, het allerergste voorbeeld, wat, wat, dat, is, dat is echt heel schokkend... dat is, uh, is Ron Oslea. Dat is een Surinaamse zakenman die al 15 jaar lang... Uh, door politie en justitie echt geterroriseerd wordt. Die man is gearresteerd, die wordt op Schiphol tegengehouden... die heeft huiszoeking gehad, de Field. Gewoon omdat... Een drugscrimineel heeft ooit zijn naam opgegeven. En sindsdien staat hij in de computer. En ze krijgen hem er niet uit. En dat is echt beangstigend. Omdat die agenten die hem gearresteerd hebben weten dat hij het niet is. En de minister van Justitie weet het. Elke politiekorps weet het. En toch blijft zijn naam op de een of andere manier maar uit dat systeem rollen. En er is dus echt een team van de ombudsman mee bezig geweest. van Ja, maar waar, waar zit hij dan in de computer? En dat is gewoon één. Dat, dat zo'n systeem zo krukig in elkaar zit. Dat je zelfs als je weet dat je onschuldig bent. Ja, en die man is totaal geruineerd. Zijn bedrijf is kapot. Zijn hele leven is kapot. Het is echt heel erg. Waarom willen politici allemaal dingen registreren? Vastleggen, cameratoezicht, et cetera. Nou ja, het is een beetje de maakbare samenleving. Maar in de jaren 60 en 70 was dat heel positief. Van de verzorgingsstaat van wieg tot graf. En nou daar zijn we inmiddels achter dat dat niet zo goed werkt. Dus we hebben nu een soort negatief maakbaarheidssyndroom. Van nou, we kunnen dan misschien niet iedereen gelukkig maken, maar we kunnen wel iedereen controleren. En het is ook zo'n beetje het enige waar, waar politici nog echt lekker op kunnen scoren. Want ja, de verzorging staat daar, geloof ik, niemand meer in. Dat is een maakbare samenleving. Dan heb je eigenlijk nog maar één knop waar je aan kan draaien als politicus. En dat is dan veiligheid. En ze weten dus wel waar ze mee bezig zijn, denkt u? Ik heb heel vaak het idee dat dat niet zo is. Als je bijvoorbeeld zo'n zo zo zo uh, Tom Elias die dan roept: van, er moet een speekseltest komen voor, voor scholieren die dan misschien blowen. Ja, dat was gisteren op Cluster. Ja, dat de is NL. bizar. En dan zijn er meteen allemaal experts die zeggen: dat moet je niet doen. Want die test is onbetrouwbaar. En het lost niks op. En alcohol is een veel groter probleem. En dan zegt hij, dus ik citeer even uit de krant: dat zijn weer van die wetenschappers met hun hoofd in de wolken. Het is dus wat ze in Amerika, fact free politics noemen. Hè? Dus experts doen er niet meer toe. Wij hebben een mening en als een wetenschapper vindt dat onzin is, dan. Had dan... u uw handen even niet voor, dan kunnen mensen meekijken naar het stuk, want die camera die registreert dat oh, okay. oh, feilloos. Wat hebben we hier camera's? Ja, hangen? u weet dat die hier <laughs> bekeken wordt. Oh ja, er ja, hangen overal camera's. Ja. Ja, ja, onder controle is nu een beeld, alles onder controle. Ja. Alleen het ene stuk van Ton Elias kan onze camera nog niet vangen. Ja, waar moet ik hem naartoe schrijven? Nou, oh, hij schrijft naar u toe. Kijk. Oh, kijk eens aan. Hij verdient ja. er van ja. afstand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus voor mensen thuis die uh, meekijken. Maar ik vind we dat, kunnen het zien het, dat, dat, dat ik gelijk heb. Ja, want ja. Het, een van die experts zegt. van die special is dus niet voldoende betrouwbaar. Maar dat betekent dat er onschuldige slachtoffers vallen. En dan zou je zeggen. een liberaal moet dan zeggen. we gaan geen systemen toepassen. waar de onschuldige burgers ten onrechte beschuldigd kunnen worden. Ja, dat is allemaal gelul van wetenschappers. met hun hoofd in de wolk. Ik vind het echt ontluisterend hoor. Big Brother, uh, big brother is watching you, zeggen we dan vaak. Uh, maar dat is een achterhaald cliché, schrijft u. Waarom? Nou ja, het is. Uh, dan zit je een beetje in die bangmakerijsfeer van dat het een soort dictatuur is. Het zijn meer van die van die. Dat los... was het boek van George Orwell zo. Dat was ook zo, ja. Maar dat hebben we natuurlijk niet. Want er is natuurlijk geen, geen dictatuur. We hebben gewoon een parlementaire democratie. Maar het is meer een opeenstapeling van al die kleine dingetjes. Hè. Wat, wat ook net geschetst werd. Van als je op het moment dat je wakker wordt en je zet je, je telefoon aan, dan begint het. En het, het, het wordt steeds meer van die kleine dingetjes. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam moet je dan je, je, je, je kenteken intoetsen. In Haarlem moet dat ook. Hè. Van, van als, je, als je ergens gaat parkeren. Maar waarom moet dat dan weer geregistreerd worden? Wat zijn dat voor -praktijk. Nou, dan kunnen ze zien of je auto veel benzine verbruikt, een veel uitstoot of zo. En dan kunnen ze daar naderhand de parkeerbelasting op aanpassen. Ja, nou ja, maar wat is er op tegen om gewoon te parkeren zoals dat vroeger ging met iemand die gewoon langs de auto's loopt? Waarom moet dat nou weer in een computer van waar mijn auto staat? In haar dan moet je geloof ik, moet je dan opgeven wanneer je bezoek krijgt en in een soort centrale computer? Dat is toch een soort registratie die ze in Noord-Korea hebben, toch niet hier? Over welke maatregelen maakt u zich nu het meeste zorgen? Um, ik had het net over die drugstest, maar goed, dat is een nou, dat, dat, dat is, kleine oprisming uh, waarschijnlijk. Nou, wat ik eng vind, dat is het kabinet is toch weer bezig met die kentekenregistratie. Ze hebben, Fred TV heeft wel geroepen van geen Big Brother in de auto. Maar ze willen nu toch overal van die, van die scans langs de weg zetten. En dat is in feite hetzelfde, want dan registreer je gewoon van al je burgers waar ze zijn met de auto. En dat is in Duitsland bijvoorbeeld gewoon ongrondwettig verklaard. En dus in Duitsland mag, uh, mag de rechter toetsen aan de grondwet. In Nederland mag dat niet. En, in Nederland mag wet niet worden getoetst nee, aan de grondwet? Nee, Nederland is een van de weinige landen. We zijn, wat dat betreft, echt een bananenrepubliek. We mogen hier onze burgemeester niet kiezen. En we mogen niet toetsen aan de grondwet. Dat zijn twee dingen die in alle beschaafde landen wel mogen, maar niet in Nederland. En je ziet dus bijvoorbeeld waar, waar dat mag, hè, dat toetsen aan de grondwet. Daar wordt heel veel gewoon tegengehouden. Bijvoorbeeld, zoals die, die op, opslag van vingerafdruk... is in Duitsland ook gewoon verboden. Omdat er gewoon een rechter zit die zegt: ja, hallo, kan niet. gaat veel te ver. Hebben al die maatregelen ook iets opgeleverd? Zijn we beter beschermd? Is het inderdaad veiliger geworden? Nou. Eh, als je, er, is een, er zijn vrij ontluisterende statistieken over hoeveel gegevens de politie opvraagt... en hoeveel inlichtingendiensten opvragen, bijvoorbeeld telefoonnummers. Dat, dat verdubbelt ieder jaar ongeveer. Dat is tien keer meer dan een paar jaar geleden. En je ziet de ophelderingspercentages omlaag gaan. Ze dus worden dan, natuurlijk gek van al die data, denk ik. Ja, dat niet? denk ik ook. We tappen, er wordt bijna nergens ter wereld zoveel getapt als hier. En, en uh, nou, onze ophelderingspercentages zijn vrij laag. Dus mijn grote vraag is dan, wat doen ze dan met al die gegevens? Wat is het nut, is uw vraag. Dat is, dat is vaak heel dubieus. Er wordt heel veel verzameld. En als je dan kijkt, wat doen we ermee? Nou, daar springen de, de tranen van in je ogen. Kunnen en, we nog terug? Uh, ja, dat kan wel, tuurlijk. Je kunt heel veel dingen. Ja, je kunt computers weer loskoppelen of zeggen we gebruiken het niet, of we vernietigen het na een week. Of, uh, ja, maar daar moet er wel de politieke bereidheid bereidheid voor bestaan. Ja. Ja. En die heeft er niet. Hè? Nou, het hangt er vanaf. De Eerste Kamer heeft uh, nu deze week een hele belangrijke motie aangenomen van, van uh, Franken. En dat zegt dus, iedere keer als je een maatregel neemt die privacy beperkt, moet je eerst goed nadenken over van wat is het effect, kan het misschien ook minder. En daarna gaan we kijken of het werkt. Nou, dat is gewoon gezond verstand. Daar heeft de hele Eerste Kamer voorgestemd, behalve de VVD. Dat is dan wel weer interessant. En dat zijn dan liberalen, maar die zijn niet geïnteresseerd in de vraag of iets effectief is. Heel bizar. Maar dat betekent wel, de Eerste Kamer is dus in grote meerderheid voorstander. Van laten we nou eerst eens even goed nadenken voordat we iets doen. Nou, dat lijkt me les één: gezond verstand. Journalist Bart de Koning, blijf nog even zitten na het nieuws praat ik nog even kort verder met jou. Het is afgelopen met de voordeeltjes voor de zuinige auto. Wat vindt onze automedewerker Wim Ouderwerink daarvan? De wereldontvanger maakt melding van virtuele dwangarbeid bij de handel in Chinees goud. En Zembla, ook in de wereld van de schietclubs. De aanleiding was natuurlijk het drama in Alphen aan de Rijn. De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Saab heeft de productie van auto's in de fabriek in Zweden weer opgestart. De productie is zeven weken stilgelegen omdat de leveranciers van onderdelen niet meer betaald konden worden. Na een investering van Pangda, een nieuwe Chinese partner van Saab, kon de fabriek weer opstarten. Het is de bedoeling dat er vandaag alweer 100 auto's van de band rollen. In Duitsland zijn nog eens 60 mensen ziek geworden van de Ehek-bacterie, een variant van de E. coli-bacterie. Dat zegt de directeur van een Duits gezondheidsinstituut. Onderzoekers denken dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmetting. Deze maand zijn in het noorden en westen van Duitsland honderden mensen besmet geraakt. Vier daarvan zijn overleden. En oud-minister Klink wordt hoogleraar aan de Vrije Universiteit... en gaat zich twee dagen in de week bezighouden met zorg, arbeid en politieke sturing. Gaat onder meer onderzoeken hoe in de zorg rekening moet worden gehouden... met zaken als de vergrijzing en nieuwe medische technologieën. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. De met Felix Murders. Hoe politieke gevangenen in China worden ingezet om online goud te verzamelen voor hun bewakers. Meer in de wereld ontvangen. En onze automan Wim oude praat ons bij over de verhouding Chrysler-Fiat. Bij mij zit nog altijd Bart de Koning. Hij is journalist en schrijver van het boek Alles onder controle over onze privacy en hoe daar inbreuk op wordt gemaakt. In het boek schetsen we een toekomstscenario voor 2018. Over zeven jaar, zo schrijft hij, is het onmogelijk om nog een stap te zetten... zonder daarbij in de gaten gehouden te worden. Zelfs op het toilet kunnen ze je volgen. Dat lijkt mij een beetje overdreven, of niet? Nou ja, er, er was uh, vrij recent nog bij het GVB in Amsterdam ophef... omdat er een cameraatje hing en die hing echt boven de pot. En dat, die hing daar omdat er kennelijk uh, graffiti werd gespoten of zo. Dus dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. U denkt, we laten sporen achter, dus we moeten daar camera's hebben binnenkort. Nou ja, als je ziet hoe, hoe, hoe die camera's oprukken... en ook die zogenaamde slimme camera's die dus een gezichtsherkenning doen... maar ook stemherkenning, hè, dus die luisteren gewoon mee... En uh, dat gaat in alle treinen geïnstalleerd worden, in trams, uh, op straat. Dat, dat lukt wel behoorlijk op al met al. En dat geeft burgers uh, een gevoel van veiligheid. Nou, dat is vooral schijnveiligheid, want er in Engeland hangen 4 miljoen camera's. En die zijn heel uitvoerig geëvalueerd. En de British Home Office, dus de club de, de, de, van Binnenlandse Zaken... de club die dat allemaal heeft opgehangen, die heeft dus geconstateerd... de ja, totale hoeveelheid misdaad is daardoor niet gedaald. Dat verplaatst een beetje. Maar ja, het, het, heel vaak mensen denken van er hangt een camera, er zal wel iets gebeuren. Er wordt vaak niet live meegekeken en het voorkomt niks. Er is niemand die zich laat tegenhouden door een camera. Vraag van Joost de Goede via de website. Waarom stoppen we zelf niet gewoon met het geven van onze gegevens? Waarom doen we dat niet? Nou probeer het maar eens. Probeer je ja maar eens met het openbaar vervoer te reizen en je gegevens niet aan de overheid te geven. Kan niet meer kan niet meer, je hebt toch die, die, die OV-kaart. En zelfs als ik een papieren papierenkaart koop, dat doe ik altijd... dan nog wordt mijn, mijn pas gescand door zo'n ding van de conducteur. Dus dan zijn zeg zoalsnog maar, mijn gegevens. Dus het, het, het is vrijwel onmogelijk. Als je naar het buitenland wilt met je paswoord... moet je je vingerafdrukken geven. U doet dat echt altijd bewust, dat u zo'n kaartje koopt? Nee, de, voor ik de heb Rijn? ook gewoon een, een, een OV-chipkaart. Dus ik ben er niet paranoïde in, maar ik vind het gewoon leuk om een papieren kaartje te hebben. Dat is, dat is gewoon een beetje nostalgie. Het huidige kabinet wil minder bureaucratie, minder regels. Hoe kan je dat nu volhouden als je tegelijkertijd steeds meer wilt weten van je burgers? Al dus Vanessa Kruidhoff. Ja, maar dat is ook onzin. Uh, als ik even opa vertel, ik ben nu een kleine twintig jaar journalist. Uh, er zijn nu, geloof ik, zeven of acht kabinetten die achter elkaar beloofd hebben dat we een kwart minder bureaucratie krijgen. Paars 1 is ermee begonnen. Nou, dat is, dat is nooit gebeurd. Dat is zo'n flauwekul. Is... De laatste vraag is van Jan Krijne. Felix, kun je de camera wat uitzoomen? Nou, we gaan, ik ga mijn best doen. Dat wil zeggen, Joost doet dat. Onze camera bedienen. Nog verder, Jan? Ja, nou, prachtig beeld, toch? Hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Vara. De gids .fm. De wereldontvanger. Mensen hebben hem al zien zitten als ze de Gidspunten volgen. Willem Frank de noot. Je gaat naar China, hè? Ja, inderdaad. Ik heb je al wel eens verteld... dat heel veel jonge Chinezen gek zijn op computergames. Als ze online zijn, dan zitten ze urenlang te gamen. En dat doen ze lang niet allemaal voor hun plezier. En daar ga ik je straks uh, meer over vertellen. Maar eerst laat ik je even uh, kennis maken met een van de populairste spellen. Niet alleen in China, maar ook hier in, in Europa en in Amerika. Dat is World of Warcraft. Four years have passed since the mortal races banded together and stood united against the might of the burning legion. Ja, net als Bioscoopfilms hebben we ook veel van die grote computerspellen een hele prachtige trailer en dit was dan de trailer van World of Warcraft. En op dit moment zijn er 11 miljoen mensen wereldwijd die een abonnement hebben op dit spel en daarmee is het de populairste massive multiplayer online roleplaying game. Ja. Gooi dat maar lekker in mijn pet. Wat bedoel je? Ja, dat is een spel uh, dat je dus online speelt. Met z'n allen. Met heel veel anderen. Je koopt dat spel. Je sluit een abonnement af. En dan ga je een, een virtueel karakter maken. Een, een fictief personage eigenlijk. Een dwerg of een tovenaar. Je kan van alles kiezen. En dat personage dat kun je helemaal optuigen. Zoals jij dat wil. Met kleding, met accessoires, met, met wapens. En daarmee stap je Azeroth binnen. Dat is een... Die virtuele fantasiewereld, dus van World of Warcraft. En daar zitten dus die miljoenen andere spelers ook. Die loopt er ook rond. Nou, dan krijg je allerlei opdrachten die je moet, die je moet vervullen. Je moet de tegenstanders uh, ja, doden. Of uh, je moet van alles uh, kun je daar doen. En als al die, die miljoenen opdrachten... zitten tegelijkertijd achter de computer. Nou, niet per se tegelijkertijd hoor. Maar het kan goed zijn dat er op, op enig moment echt honderdduizenden mensen tegelijk aan het spelen zijn. Um, en als je dat allemaal goed doet, dan kun je je personage verder ontwikkelen. Je krijgt dan allemaal nieuwe krachten. Je kunt nieuwe spullen kopen voor dat personage. Maar wil je al die nieuwe spullen kopen? dan heb je goud nodig. En dat goud, dat verdien je door heel veel tijd te steken in World of Warcraft. Hoeveel tijd is, is, is veel tijd in World of Warcraft? Ja, je hebt natuurlijk van die obsessieve gamers... en die zitten ieder uur zo'n beetje achter, achter de computer te klikken. Uh, maar doe je het rustig aan, hè? Als, als jij of ik dat spel zouden spelen... je hebt de overdag gewerkt, je gaat s'avonds nog even een uurtje gamen... ja, dan, dan ben je misschien wel maanden bezig om met jouw spelpersonage... op een hoger niveau te komen. Dus als je een drukke baan hebt en weinig tijd, zoals jij, dan maak je weinig kans. Ja, inderdaad. Dan, maar je, je staat niet bij voorbaat buitenspel. Want uh, wat je kunt doen, en daar komen die Chinezen om de hoek kijken... Uh, gamers met tijdgebrek die kunnen naar, uh, naar internetwinkels... en daar kunnen ze World of Warcraft goud kopen. Maar nou, wacht even, wacht even. Er zijn mensen die geld betalen voor virtueel goud... Alleen maar om met een computerspel mee te mogen doen, om een computerspel te ja, spelen? want dat geld, dat hebben ze. En als ze niet verder komen World of Warcraft, dan kunnen ze dat goud kopen. En dat goud dat komt voornamelijk uit China. En blijkbaar zijn er heel veel mensen die, uh, die World of Warcraft spelen en goud kopen in China. Want in China zijn er honderden bedrijven en er zijn naar schatting meer dan 100.000 Chinese jongeren, studenten of, uh, of ongeschoolde arbeiders, uh, die... Ze, ze noemen dat goldfarm, ze zijn goudboer. Dat zijn professionele gamers die zitten 12 uur per dag, echt in diensten van 12 uur. Zeven dagen per week zijn ze aan het werk in World of Warcraft ja, om zoveel mogelijk uh, van het virtuele goud te verdienen en dat weer door te verkopen. En dat is best wel stressvol, dat zegt deze goudboer Lau. Uh, ja, dit is een professionele goudboer. Dus Lau die zegt. Ja, in het computerspel blijft hij eigenlijk steeds op hetzelfde plekje staan. Een goede plek. Dan maakt hij iedere keer hetzelfde monster dood. Daar verdient hij dus steeds maar weer goud bij. Hè. Dat, uh, nou, hij is dus eigenlijk is hij aan het produceren. Hij is constant bezig met goudproductie. Maar als hij even niet oplet, deze goudboer. Dus even, zijn, even naar het toilet gaat bijvoorbeeld. of hij is even aan het praten. dan kan zijn personage zomaar worden vermoord door een andere speler. Nou, op dat moment kan hij een kwartier lang geen goud verdienen. En dat. Uh, dat, dat goud dat, dat moet geproduceerd worden, want hij werkt voor een baas. En die baas moet dat weer verkopen op internet aan allerlei eh, gamers in het Westen. Dus eh, verdient hij geen goud in dat spel, dan staat hij op straat. Is het een populaire baan in China, goudboer? Ja, daar lijkt het wel op. Uh, er is een Amerikaanse documentairemaker, Anthony Gilmore, die is op dit moment bezig uh, met het monteren van zijn documentaire. Over dit soort Chinese goudboerderijen, de mensen die er werken. En hij denkt wel te weten waarom het zo populair is. Er zijn veel jobs in China die niet heel safe werken. you know, maken blue jeans. In deze grote machines. Het you know, is gewoon niet heel safe. Maar dit is een baan waar veel van deze oneducated workers could, could, can kunnen werken. Anthony Gilmore dus, filmmaker, die zegt... het ja, werk achter de computer is gewoon een stuk veiliger... dan ja, wat zo'n arbeider anders zou doen. Dat is namelijk in een, in een fabriek staan, in uh, een spijkerbroekenfabriek bijvoorbeeld... met al die zware machines en de ongelukken die er kunnen gebeuren. Dus het is een veilige baan voor, uh, voor die arbeiders. En het, sinds, het verdient soms ook beter dan fabriekswerk. Want als zo'n uh, zo uh, zo goudboer heel goed is in World of Warcraft... Uh, en veel, uh, veel goud produceert voor zijn baas... dan verdient hij beter dan, uh, dan als, je in een, uh, als je daar in een fabriek werkt in China. Dus naar Chinese maandstaven wordt er wel redelijk betaald. Maar er zijn er ook Chinezen die werken als goudboer... en daar helemaal niets mee verdienen. Dat verhaal, dat, uh, dat brengt The Guardian deze week. Uh, dat is het verhaal van uh, Liu Dali, een, een schuilnaam van een Chinese dissident. Die heeft jaren in een strafkamp gezeten. En daar werd hij gedwongen om online te gamen. Overdag moesten hij en zijn medegevangenen dan in een, in een, uh, in een kolenmijn werken. En dan werden ze s'avonds of s'nachts achter hun computer gezet. Uh, en dan moesten ze eigenlijk virtueel dwangarbeid verrichten. Ze, ze waren dan in zo'n uh, zo online role-playing game. En dan waren ze goud aan het verzamelen. Nou, en dat goud dat werd, dan, uh, dat werd dan ingepikt door de bewaarders. Door uh, de gevangenisdirectie. En die verkochten dat ja, voor, uh, voor het nodige geld aan, uh, aan westerse uh, kopers. Um, dus die dwangarbeid van deze man. Die was dan wel virtueel. Maar als hij niet genoeg produceerde... dan kreeg hij klappen, vertelde hij aan The Guardian. Dus uh, zo zie je dat ook virtueel goud... dat World of Warcraft goud... dat dat ook fout goud kan zijn. Willem Frank de Rood. Interessant verhaal. Hartelijk dank. Tot volgende week.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 SHE'S I'm betere nummers gemaakt. Een beetje een niemand-alletje. Maar gelukkig, ik heb hem niet zelf uitgezocht. De Lazy Song komt van het uh, succesvolle debuutalbum Doops ops Hooligans van maart dit jaar. die van Zembla en gaat hebben over het feit dat op 9 april Tristan van der Vee zes mensen doodgeschoten heeft in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, daarna zichzelf. En de dader bleek grote psychische problemen te hebben... en lid te zijn van een schietvereniging. En wat gebeurt er nu? Zembla duikt in de wereld van de schietsport. Programmamaker Tom van der Ham zit hier bij me. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Iedereen heeft het over die schietclubs, maar weinig mensen weten er iets van. En Zembla geeft morgen dus een inkijk. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk lid van zo'n club? Volgens de schietbond zelf zijn er 43.000 mensen lid van een uh, schietsportvereniging. En er zijn ook iets van 800 verenigingen in het hele land. Maar het blijft een heel ja, verborgen wereldje... Um, Weinig journalisten hebben toegang gekregen tot schietverenigingen. Schutters zijn een beetje bang voor de media. Een beetje last van een slecht imago. En zijn dan eerder geneigd om ja, dan maar ook buiten de publiciteit te blijven. En wij vonden het toch wel heel erg belangrijk om wel uh, die wereld te onderzoeken. Juist natuurlijk ook na het uh, incident in Alphen. En wat voor types kom je tegen? Ja, Dat is heel divers. Wij zijn bij een vrij keurige vereniging in Harderwijk uh, uitgekomen. Uh, waar ja, uh, uh, brave huisvaders uh, schieten... Uh, Oude opa's, hele getalenteerde jonge vrouwen. Uh, maar ook kinderen van een jaar of tien, twaalf mogen daar al gaan uh, schieten. En dat soort uh, kinderen hebben wij ook uh, daar uh, gevolgd. Uh, een blazer. Een? Blazer. Wat is dat? Uh, ja, een soort snijpergeweer. Een snijpergeweer? Voor een scherpschutter? Ja. Uh, de ak 47 u commandoversie. Wat is dat voor soort... Uh... Dat is de AK-47, ja. alleen de kleine model ervan. Ik denk ook richting de snijper. Wie was dat? Deze ja, dat, zijn, uh, dat zijn jongens die wij op de jeugdavond hebben gefilmd. En die vertellen over, hun, uh, over de geweren waar zij zelf uh, graag mee willen gaan schieten als ze 18 zijn. Want nu mogen die jonge kinderen nog schieten met luchtdrukwapens. Dus uh, hè, niet met echte vuurwapens. Dat mag daar pas vanaf uh, hun 18e levensjaar. Uh, maar ze weten er al alles van. Hè? Dus, uh, ze willen met blazers gaan schieten. Dat zijn sniper rifles. Of ze hebben het over die AK-47. ja, Ik wist het niet, maar dat is dus een Kalasnikov. En uh, nou, die jongens die weten daar alles van. Dat is echt hun passie. En weten ze wat voor vlees ze in de Kuip hebben bij Schietvereniging? Nee. Uh, eigenlijk niet. Kijk, In Harderwijk, dat is een vrij kleine vereniging... daar zeggen ze onze sociale controle is heel erg goed... en wij screenen en wij, wij, je mag niet zomaar lid worden... je mag niet zomaar komen schieten bij ons... He, dan moet je door een ballotagecommissie heen. Dat is allemaal waar. Maar tegelijkertijd, zij mogen uh, heel veel dingen niet uh, weten... vanwege de wet op de privacy weten ze bijvoorbeeld helemaal niet... wat uh, de psychische achtergrond is van, uh, van mensen. Um, er is een verklaring van goed gedrag... die je moet overleggen als je lid wil worden. Maar dat zegt ook nog niet zoveel... Um, dus dat, dat zorgt er ook wel voor, en dat vertellen de mensen ook in onze uitzending... dat het eigenlijk um, uh, tamelijk onbekend is wat de achtergrond van die leden is. En daar, daar zeggen de bestuursleden ook van dat het vrij griezelig is. Ik ben uh, heel erg alert op mensen die wij uh, wapengeil noemen. Wapengeil? Wapengeil, ja. Dat, uh, mensen die een ongezonde affiniteit met een bepaald type wapen vertonen. Want die kom je of, tegen? Die kom je tegen. Dat zijn uh, mensen die bijna verliefd zijn op dat wapen. En heeft de politie een beetje zicht op de situatie? Ja, dat zou je dan hopen. Hè? Als de verenigingen zelf eigenlijk niet uh, mogen weten... wat de achtergrond van mensen is... daar wel proberen naar te vragen... maar eigenlijk aangeven van ja, wij weten het ook niet zo goed... dan zou je verwachten, nou, dan gaat de politie goed screenen. Dat is ook de taak van de politie. Maar wij hebben uh, de agent gesproken die in Harderwijk... dan verantwoordelijk is voor het uh, uitgeven van die vergunningen. En die man, die, uh, uh, die heeft ook weer allerlei problemen. Die kan ook weer vanwege die wet op de privacy... heel veel dingen niet uitzoeken. Dus ook zo'n agent... Uh, heeft onvoldoende zicht op de achtergrond van die mensen. Ja, erom dat ik iemand een vergunning kan afgeven... op het moment dat ik vind dat hij betrouwbaar genoeg is... om een vergunning te kunnen krijgen en omgang met wapens te kunnen hebben. Maar hoe bepaal je dat als agent? Dat is heel lastig. Dat is lastig. Dat klopt. Wat vind je eigenlijk? Van, ja, dit, dit, is, is? dit is dus uh, agent De Gans. Meneer De Gans ah. Die is daar verantwoordelijk voor die uh, voor die, die zegt eigenlijk, het is voor mij ook best lastig. Ik ben geen arts, ik kan het ook niet beoordelen. Dus hij geeft een wapenvergunning. Hij zegt, ik kijk heel goed naar wat voor persoon het is. Hè, want dat is belangrijk. Ik moet uh, kijken of iemand geschikt is om met wapens om te gaan. Hoe het er thuis bij hem uitziet. Of die goed voor zichzelf kan zorgen. En dan moet zijn agent op een gegeven moment een stempel zetten. En zeggen, ja, jij mag wapens hebben. Je hebt een behoorlijke indruk gekregen dus van uh, schietverenigingen. Mm -hmm. Wat denk je er zelf over? Um, ik heb mijn ogen uitgekeken daar. Um, je vond het leuk? Nou, ik vond, het een, ik, vond het een, uh, ik vond het een tamelijk bizar wereldje eigenlijk. En dat, ik zeg helemaal niet dat daar allemaal gevaarlijke mensen rondlopen. Absoluut niet. Maar ik vond het zelf wel tamelijk bizar... dat in Nederland duizenden mensen thuis een kluis mogen hebben... met, met maximaal vijf wapens. Ook nog tienduizend patronen mogen hebben thuis. Daar kan je gewoon een kleine oorlog mee beginnen. Dat zullen, me zullen ze natuurlijk uh, niet van plan zijn. Dat zullen ze ook uh, allemaal niet willen. Maar één keer in de zoveel jaar gaat het wel mis. En dat vind ik zelf een hele griezelige gedachte. En wij... Wij hebben ook wel mensen ontmoet waar ik me heel erg van afvraag... is het nou wel verstandig dat dit soort mensen thuis dit soort wapens hebben? Nou, ik vind van niet. Nee, maar als er een eh, discussie is over wapenbezit, mm -hmm. dan komen er altijd dezelfde argumenten naar voren. Ja. Niet het wapen, maar de mens is verantwoordelijk. Ja, dat, dat is echt een de, soort mantra wat je elke keer hoort. En dan zeggen de mensen altijd van... ja, hè, het, het gaat inderdaad niet om uh, het wapen zelf. Het gaat om de man die het wapen hanteert. Of ze komen met nog meer argumenten. En ik, eh, ik zal er eens eentje laten horen... Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat ik ook een auto heb. Dus als ik nou echt ga flippen, dan kan ik met die auto veel makkelijker, veel meer mensen verwonden als met een wapen. Dat is het natuurlijk ja, zo. Dat zeggen, ze, dat zeggen ze dan van. Hè, ik heb thuis ook een auto staan en ik heb een koksmes. En dat wil ik, dat wil ik ook geloven. En met een auto, als je hard rijdt, kan je natuurlijk heel veel vervelende dingen doen. Dat hebben we ook gemerkt op Koningag twee jaar geleden. Maar een auto is een vervoersmiddel en een wapen is, een, uh, ja, is gemaakt om uh, mensen uit te schakelen. En ik vind het toch wat bedreigender. Dat iemand thuis vuurwapens heeft en zijn patronen, dan dat uh, iemand een rijbewijs heeft in een auto. Ben je nou op die schietvereniging mensen tegengekomen waar je dacht, nou daar zou ik mijn hand niet voor in het vuur doen te steken? Ja, um, die zijn we tegengekomen, ja. En hoe hoe daar, zie je dat? Nou, Zo'n euh, mooie bruine ogen? Nee, daar kan je eigenlijk niet zo heel veel van. Je, bedoel, het maakt helemaal niet uit. Je kan er keurig uitzien natuurlijk. En dan vervolgens je ontpoppen tot een gruwelijke moordenaar. Nee, wij zijn bij iemand thuisgekomen die uh, thuis geweest... die uh, een kluis vol met militaire wapens had. En ook bleek zo verliefd te zijn op zijn wapens. Het had over zijn schatjes. Uh, Dat is één ding. Maar hij was ook nog eens uh, iemand die eigenlijk droomde... van een, een, een loopbaan in het leger, afgekeurd is geweest... en nu maar is gaan schieten. En dan tegelijkertijd ook nog een fascinatie heeft voor uh, het, het nazi-leger. En dat, dat, zijn wel, dat is dan wel een combinatie uh, waar je een beetje onrustig van wordt. En weet de dat van elkaar, of van mensen... Die is mogelijk nou, wat, ik, wat, wat wij niet begrijpen is dat de politie dit soort mensen een wapenvergunning heeft gegeven. Dus ik denk dat er heel veel dingen eigenlijk vrij onbekend is. En nu heeft uh, de, de schietbond ook gezegd... Uh, ja, er lopen dus blijkbaar nog steeds mensen die onterecht door de screening zijn gekomen. Er moet maar een meldpunt gaan komen waar, uh, waar je kunt melden als er iemand is... waarvan je denkt dat hij een gevaar voor zichzelf, voor de samenleving is. En dat meldpunt dat, uh, dat moet er een, in ja, deze zomer gaan komen. En dat zit in jullie uitzending. Ja, zeker. Tom van Ham, van Zembla, hartelijk dank. Wilt u alles te weten komen over schietverenigingen? Stem u TV dan morgen af om half elf op Nederland 2. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Amerikaanse autofabrikant Chrysler en het Italiaanse Fiat gaan fuseren. Dat is een zeer opmerkelijke fusie, vindt autojournalist Wim oude die hier iedere vrijdag de gast is om te praten over auto's en mobiliteit. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik het eerst eens hebben over de verandering van belastingregels. Belastingvoordelen die je hebt als je in een duurzame en energiezuinige auto rijdt. En die worden voorgesteld door dit nieuwe kabinet. Wat ja. vind jij daarvan? Het, het viel te verwachten. Uh, het, het was natuurlijk een nobel streven om op een gegeven moment... Uh, de verkoop van zuinige, uh, energiezuinige auto's met lage CO2 te stimuleren. Maar uh, de auto-industrie heeft daar zo snel op gereageerd, een, uh, een paar jaar geleden... Uh, dat bijna elke auto belastingvrij werd verkocht. En, en Nederland is op dit moment het land waar meer energiezuinige auto's... kleine auto's worden verkocht dan zelfs in Italië. Want dat was eigenlijk de bakenmat van de kleine auto. En uh, ja, de... De overheid heeft eigenlijk, eigenlijk een paar jaar Sinterklaas gespeeld. Terwijl de auto doorgaans altijd de melkkoe was. Nou, lees ik een trouw dat je vanochtend, vanochtend <tus> althans. dat je toch nog wel wat voordeel kunt hebben. bij, uh, bij zo'n duurzame en energiezuinige auto, belastingtechnisch gezien. <tus> Natuurlijk, uh, elektrische auto's. die blijven gewoon nog vrijgesteld. van BPM en motorrijtuigenbelasting. En uh, de definitieve plannen. die zullen vandaag of maandag bekendgemaakt worden. En dan zal er wel een bepaalde differentiatie in worden aangebracht. tussen extreem zuinige auto's, de zuinige auto's en onzuinige auto's. Maar het, uh, het helemaal voor niets rijden, uh, dat lijkt wel een beetje voorbij. Saab uh, produceert weer uh, met steun van de miljoenen van Pangda. is een of ander Chinees bedrijf. Ken je dat bedrijf? Uh, ik ken een hoop automerken, een hoop autobedrijven. Maar dat was voor mij ook nieuw. Maar China is heel erg groot en daar gebeurt dagelijks wat nieuwe bedrijven. Uh, Saab is een uh, ja, en de Pangang is een enorme dealergroep die per jaar 4, uh, 5 miljoen auto's verkoopt. Dat zijn enorme aantallen. Uh, en die hebben geld dus gestoken in, uh, in Saab. Willen nog meer erin investeren. Maar in ieder geval hebben ze geld overgemaakt zodat de productie vandaag weer uh, van start kan gaan. En dan de fusie van Chrysler en Fiat. Daar zouden we het zeker over hebben. Waar Waarom is die voor die twee bedrijven zo hard nodig? Nou, uh, het is zo dat de, de, de auto-industrieën kunnen alleen overleven... als ze werkelijk in grote aantallen produceren en verkopen. Want dan kunnen ze de ontwikkelingskosten zo laag mogelijk houden. Uh, zowel Fiat als Chrysler zijn uh, zeg maar eind vorige eeuw in de problemen gekomen. Uh, Chrysler is toen gekocht door het Duitse Daimler. Dat leek goed te gaan. Uh, in, tien jaar geleden maakten ze nog 2,5 miljoen auto's. Maar toch was de winstgevendheid niet oké. Okay. En de, met name de synergie tussen dat kwaliteit Mercedes en het meer flamboyante en uh, Amerikaanse bedrijf kruisten. Dat uh, lukte niet. Dus daar is uh, verlies geleden en Daimler is er uitgestapt in uh, 2007. En daarna kwam er nog eens een keer een crisis overheen in 2009. De verkoop is dus in tien jaar tijd van uh, 2,5 miljoen naar 1 miljoen ingestort... En Chrysler ging dus eigenlijk failliet. Maar ja, met Fiat ging het ook niet goed. Maar met Fiat ging het ook niet goed. Daar is uh, ook uh, rond de eeuwwisseling General Motors ingestapt. Die uh, hebben een aandeel genomen in Fiat... met een, uh, een optie om de hele zaak over te nemen. Maar ja, General Motors ging ook niet goed. Had ook een enorme schuldenlast. En uh, een nieuwe manager dus namens de familie Angeli, Sergio Marchione is toen in 2004 aan de slag gegaan daar. En die heeft toen uh, gezegd uh, tegen General Motors... Luister is, uh, jullie kunnen dat waarschijnlijk niet betalen... Geen Geef ons maar 2 miljard dollar en dan zijn we van elkaar af. Dan hoef je ons niet helemaal over te nemen. Nou, dat is een uitstekende zet geweest. Want we weten, General Motors is ook failliet gegaan. En Fiat had weer geld om nieuwe dingen te ontwikkelen. En die Macrione die heeft werkelijk wonderen verricht. Uh, en met name twee jaar geleden. Toen diende zich de mogelijkheid aan om bij Chrysler in te stappen. En dat hebben ze gedaan? Dat het... hebben ze gedaan op een unieke manier. Dat is in de auto-industrie eigenlijk nauwelijks voorgekomen. Um, geld had Fiat er eigenlijk niet voor over. Maar Chrysler had wel heel erg hulp nodig. Uh, dus de Canadese en de Amerikaanse overheid. En toen heeft uh, Fiat gezegd... luister, uh, je kunt van ons technische know-how krijgen. Want Fiat heeft natuurlijk op het gebied van zuinige auto's veel know-how. En dat hebben ze in Amerika nog meer nodig dan hier. En toen hebben ze 20% van de aandelen gekregen van Chrysler in ruil voor die technologie... En een optie voor nog 15% voor elk, elk zuinig ontwikkelingsproject wat ze zullen inbrengen. Dus aan het eind van het jaar zit Chrysler voor 35% onder de hoede van fiat. Plus... Uh, men heeft een slimme lening gesloten uh, in Wall Street... waardoor ze nog eens 15% kregen. En aan het eind van het jaar heeft uh, Fiat zo 51% in handen van Chrysler. En wat zijn dan de gevolgen van die fusie voor de modellen? Van de twee merken? Nou, dat is uh, iets waar uh, sommige mensen zich in de industrie een beetje zorgen maken. Ik kijk er ook een beetje met aangezogen naar. Want er moeten twee culturen bij elkaar gebracht worden... van grote V8-modellen en kleine twee-cilinder-autootjes. Uh, van de week is de nieuwe Lancia Y geïntroduceerd. Dat merk wordt... Uh, als zelfstandig Italiaans merk opgeheven. En Chrysler, het merk Chrysler gaat samen met Lancia. In sommige merken gaat het Lancia heten, in sommige landen gaat het Chrysler heten. En dat is de eerste aanzet. En zo gaan er meer modellen komen, uh, Amerikaanse modellen... op Italiaanse techniek en omgekeerd. Hartelijk dank, Wim Ouderwering. Graag tot volgende week. We nemen afscheid vanavond van Paul Leeuw en zijn Mardi Wodo Vrijdagshow. Nou, doe maar lol. En kijk vanavond massaal. Dan zien we Paul vast weer terug naar de zomer met iets nieuws zo rond de klok van 10 op Nederland 3. We nemen natuurlijk ook afscheid van Matthijs en de wereld draait door. Om vijf voor tien op Nederland 2 een documentaire... 50 jaar Amnesty International, een co-productie van de VARA en de BBC. En een middernacht om op Nederland 2 de documentaire... Johan Primero, een fantastisch leuke film van iemand die gek is van Barcelona... en al rondjes rijdt rond het stadion van Barça. Zometeen lunchen met Jurgen van den Berg. is de wil af van de wop procedures maar de gemeente Utrecht is het daar niet mee eens. Dus zometeen bellen we even met de burgemeester Bolsen. En de stelling straks in stand.nl gaat al. Over over de aanhouding van Mladic. Servië verdient het om lid te worden van de EU. Wie komt die verdedigen? Nou, ik denk dat mijn aanvallen... een beetje relativeren, Henk Jan Ormon. Henk zo meteen? in de Het laatste nieuws. On behalf of the Republic of Serbia announced... De today we arrested Radkomadžić. The United States is uh, delighted to hear this belangrijk nieuws, goed nieuws. Dit is een uh, belangrijk moment. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Deze inwoner vindt de arrestatie landverraad. Weer paar en een, een, een, een, een. Feiten en emoties. Ja, er komen heel veel uh, gevoelens uh, uh, boven. Dat is het mooiste nieuws wat uh, ik in jaren heb gehoord. Dat overheerst nu gerechtigheid. Ik realiseer me heel goed dat dit een heel bijzonder en speciaal moment moet zijn... voor de mensen van Duxbed, voor de slachtoffers en zeker ook voor de namenstallen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl. De spaaronline rekening is dus spaarrekening met een toprente van 2,6% waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Flexibel en zonder minimale inleg. U heeft het zelf in de hand via westlandutrechtbank.nl. Westland Utrecht Bank. Sparen, beleggen, hypotheken. Alweer een concreet project. Succesvol afgerond door Wilde Ganse ontwikkelingssamenwerking. Op naar het volgende in Ghana. Kom langs op wilde en maak kennis met onze projecten ontwikkelingssamenwerking. Doet u mee? Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar als je iedere dag 50 kilometer voor je werk op de fiets zit, dan is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen bij de fietssnelweg in Apeldoorn. Fiets u vandaag naar uw werk in Deventer, maak dan een spontane proefrit over de fietssnelweg. Bent u niet in de buurt, maar hebt u wel zin in een proefrit op zo'n elektrische fiets? Kijk dan op gazelle.nl voor de dichtstbijzijnde Gazelle-dealer.